Orpheus, ik, kijk, ik zou eerlijk zeggen, ik heb geen kandidaten meer, maar dat lijkt alleen zo. Ik voelde mij na vorige week verantwoordelijk voor jullie, want ik heb jullie door laten gaan. En, en daarom was ik zo net teleurgesteld. Dat baalde ik een beetje, dat moest ik laten merken. Maar nu weet ik het 100 procent zeker, ik heb de juiste keus gemaakt. Ik... Ik zei volgende week, ik eet mijn schoenen. op.